5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Twee mannen vermist op zee. Spanje wijst aanbod ETA af. En Vitesse verslaat PSV in Eindhoven. Door de storm zijn twee mannen op de Noordzee overboord geslagen. Het Britse Koopvaardijschip waarop ze werkte... voer ongeveer 100 kilometer ten noorden van Terschelling... De bemanning heeft een noodsignaal uitgezonden. Dat is opgepikt door een boorplatform in de buurt. Vanaf Schiermonnikoog -en, en Terschelling zijn reddingsboten uitgevaren. En ook is een helikopter van de kustwacht onderweg naar de plek waar de mannen overboord zijn geslagen. In het hele land krijgen hulpdiensten meldingen binnen van stormschade. Het gaat vooral om afgewaaide takken en omgewaaide bomen. In Roemond raakte een vrouw licht gewond toen een bouwstijger omwaaide. De Spaanse regering gaat niet in op het aanbod van de ETA om te praten over de voorwaarden voor ontmanteling van de Baschische afscheidingsbeweging. De enige verklaring die wij verwachten is die van onvoorwaardelijke ontbinding, zei de minister van Middellandse Zaken. De ETA had in een verklaring in de Baschische media laten weten bereid te zijn te praten met de Franse en Spaanse regering over onder meer het inleveren van de wapens. Een jaar geleden kondigde de organisatie het einde van de gewapende strijd aan, maar de wapens zijn nooit ingeleverd. In de Haagse wijk Spoorwijk is vanavond een stille tocht... voor de 17-jarige jongen die gisteren op station Holland Spoor... door een agent werd doodgeschoten. De tocht wordt georganiseerd door de familie van de jongen. De politie schoot de tiener neer na een melding... dat hij in het station een man had bedreigd met een vuurwapen. Een woordvoerder van de politie zei gisteren dat het erop bleek... dat de agent de enige was die heeft geschoten. Maar het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.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 Congo onderhandelt vandaag toch met de rebellenbeweging M23. Gisteren had de Congolese president Kabila al even kort gepraat... met de leider van de rebellen. Daarna zei de regering dat pas echt met de rebellen wordt onderhandeld... als die zich hebben teruggetrokken uit Goma. Volgens het Amerikaanse persbureau AP wordt nu toch gepraat... onder leiding van de minister van Defensie van Oeganda. Bij een aanslag met een autobom bij een kazerne in Nigeria zijn tenminste vijf doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De explosie was bij een kerk op het kazerneterrein in Kaduna. In die noordelijke deelstaat zijn dit jaar verschillende aanslagen gepleegd, onder meer op kerken. Sommige van die aanslagen zijn opgeëist door de radicaal-islamitische groepering Boko Haram. Een vrouw van 50 uit Middelburg is gebeten door de twee honden waar ze op paste. Dat gebeurde toen de honden begonnen te vechten en de vrouw de controle over de dier verloor. Ze is met bijtwonden aan armen, benen en borst naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 22, die probeerde de vrouw tegen de honden te beschermen, werd ook gebeten. De politie kreeg de dieren met pepperspray onder controle en nam ze in beslag. De politie Middelburg wil niets kwijt over de eigenaar van de honden. In een verzorgingstehuis in Rotterdam is een hoogbejaarde vrouw overleden bij een brand in haar appartement. De politie vermoedt dat de brand is ontstaan door een brandende sigaret. De brand was snel onder controle en sloeg niet over naar andere appartementen. De vrouw van 98 werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed. Voetbal. In de eredivisie heeft koploper PSV in eigen huis met 2-1 verloren van nummer 3 Vitesse. En daarmee is de club uit Arnhem de Eindhovenaren genaderd op twee punten. Feyenoord versloeg in Alkmaar AZ met 2-0 en eerder vanmiddag won Ajax in Kerkrade met 2-1 van Rode JC. De Amsterdammers besliste het duel pas in de slotfase. SV Twente tegen Pex Volle is om half vijf begonnen en bij winst kan Twente op gelijke hoogte komen met koploper PSV.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 636 36, 36. Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie... staat ook op tegen kanker. En wat doe jij? Ga naar staoptegenkanker.nl. 6 minuten over 5. Ontknoping. Formule 1-seizoen. Ronald van Dam, Sao Paulo. Een krankzinnig begin van deze Grand Prix. Sebastian Vettel een hele slechte start. Dan wordt hij ook nog eens aangetikt. Gaat hij in de ronde. Kortom, die rijdt nu bijna helemaal achteraan. En wat denk je, Fernando Alonso ligt nu op de derde plaats. Is Webber al voorbij, ook Massa voorbij en Hulkenberg voorbij. En op dit moment is dus Fernando Alonso wereldkampioen en geen Sebastian Vettel. Vettel zal de race van zijn leven moeten gaan rijden. Maar dit jaar, dit had zelfs Alfred Hitchcock niet kunnen verzinnen. Even onduidelijk wie nou Vettel eigenlijk in de ronde tikte. Maar dat maakt ook niet uit, want die moet een inhaalrace gaan rijden. En Alonso doet voorlopig alles goed. Ligt dus derde achter Hamilton en Button. Hulkenberg is Webber voorbij gegaan. Dus Webber kan eigenlijk ook niks doen op dit moment. En dan Massa op de Zesde positie. Maar het is echt uh, bizar hoe deze Grand Prix van Brazilië de laatste van het seizoen is begonnen. En ik denk dat hij, uh, als ik het zo bekijk, Vettel een tikje krijgt van achteren van Kimi Rijkonen. Nou, wat een begin van de grote prijs van Brazilië. Ongelooflijk. De laatste loodjes van het EK-korte baan in Chartres, Bob van het Ak. Ja, voor Nederland wel in ieder geval. De finale op de 50 meter Vlinderslag. En kan Juri voor nog een keer voor een verrassing zorgen door een medaille te pakken? Gisteren deed hij dat. Toch enigszins verrassend op de 200 meter vlinderslag. Nu het sprintnummer, de 50 meter vlinderslag. Hij ging als vijfde door naar de finale. En het zal lastig worden hoor, denk ik. Met echte sprinters in het water als Govorov, Bousquet en munoz Perez Verlinde boven in het zwembad in baan 2. Eens kijken wat hij kan doen op die eerste 25 meter. Het water spat meters de lucht in. Zoals dat altijd gaat als de mannen de 50 meter vlinderslag zwemmen. Nu het keerpunt en de onderwaterfase en dan kijken. Of Verlinden zich kan meten met de beste. Het podium zal lastig worden denk ik voor Verlinde. Hij redt het inderdaad niet. Het is Munoz-Perez die wint. Bousquet wordt tweede. En Govorov wordt derde. Maar geen tweede medaille op dit Europees kampioenschap. Korte baan dus voor Joeri Verlinde. Twente tegen Peck Zwolle. Twente kan naast PSV komen. Ragnaar moeten ze wel winnen hè? Zie je er niet aan af. En als het nog even duurt bij de 0-0 stand met nog 9 minuten op de klok. Krijgen we hier ook een onderwaterfase. Want het regent behoorlijk in Enschede. Past bij het treurige decor van deze wedstrijd. Waarin Twente en Zwolle eigenlijk niets creëren. Het valt heel erg tegen. Met name natuurlijk van de thuisploeg van FC Twente. Eén keer nog. Een moment gezien of een minuut of wat geleden. Tussen Fer en Castanjos. Een misverstand voor Zetadic. En ze keken elkaar aan voor de goal Fer en Castanjos. En ze dachten, ja ging jij nou koppen of deed ik het uiteindelijk? Kiraat het al, deed niemand het. 0-0. En we houden ook op de hoogte van Chelsea tegen Manchester City, de topper in Engeland. Net begonnen het staat daar 0-0. Maar nu weer snel terug naar die Grand Prix van Brazilië. Ronald. Ja, er gebeurt eigenlijk van alles, want het is ook lichtjes gaan regenen. We zagen Alonso er nu net even afschieten. En hij wordt op dit moment aangevallen door Marco. En toen viel de verbinding even weg met ja. Ronald van Dam. Ben ben je er nog Ronald? Nee, dan gaan we PSV uh, Vitesse gaan we dan doen. gaan we het hebben over PSV Vitesse 1-0. De Rijk heel snel, dacht je. Nou, daar gaat het. 1-1 reis, de oud psver 1-2 Boni. En dus won Fred Rutte in het stadion in Eindhoven met Vitesse. Met 2-1 van PSV. Joep Schreuder praat dus met de trainer van Vitesse. Fred Rutte, wat een mooie, mooie dag. Ja, het is een, een prachtige overwinning als je. Als je de koploper in, uh, in eigen huis kunt verslaan, is dat, uh, is dat heel erg prettig, ja. Zegt niet dat het voor jou ook fantastisch is? Ja, kijk, die, natuurlijk, iedereen uh, komt met die sentimenten allemaal. Maar ik ben, uh, ik ben professional en ik heb uh, volgens mij hier al, al, al eerder een uh, spel weggehaald. En, uh, als trainer zijnde en, en vandaag aan de volle winst. Dus... Kijk, ik kan ook zeggen, van, uh, ik heb wel vaker hier gewonnen hè, de afgelopen jaren. Maar dit is wel een hele mooie, ja, denk ik wel, ja. En ook, de, en ook de manier waarop, wil ik zeggen, het was een clash. Het was bijna een Europese wedstrijd, Er zat alles in. Nou, het, het, ik denk dat het een echte topwedstrijd was. En, uh, waarbij uh, irritatie was, provocatie, alles zat, een beetje, zat er wel in. En, uh, heel veel kansen voor, uh, voor PSV. Nou, die scoren niet. Uh, ik denk dat wij er ook een aantal hebben gehad. Dan komen alleen heel vervelend komen we achter op een ongelukkig moment. En dan zie je toch dat dit team uh, een aardige veerkracht kan... Uh, toch? Ook voorafgaand aan de wedstrijd. Ik zie jou, ik zie Piet Veldhuis. Ik vond jullie wel nerveus beginnen. Dat is iets... Ben je het met me eens trouwens? De eerste tien minuten ook, hè? Nee, maar kijk, als je, uh, als je naar Eindhoven gaat... weet je namelijk dat de eerste tien minuten... Ja, dan moet je even doorkomen, hè? Want ze willen heel snel een goal forceren. Nou, en die krijgen ze dan ook. En dan is het even, even weer in de wedstrijd komen. Maar ik had niet het gevoel dat het bij ons allemaal heel erg nerveus was. Kijk, er waren er wel fases in de wedstrijd. Dat vond ik ons goed... Maar er waren ook fases in wedstrijden. Ik denk van, dan maken we toch wel de verkeerde keuzes. En, uh, en je weet dan dat, dat, dat PSV met, uh, ja, met de snelheid e enorm gevaarlijk is. En, en dan uh, ben ik toch wel blij dat uh, onze laatste linie dat steeds beter gaat doen. Zeker in het uh, een aantal keren buitenspaal staan van, uh, van PSV. Die staan zo scherp. Daar hebben ze goed op ingespeeld. Het is eind november. Het was de maand van Vitesse als het gaat. Om, die heb je allemaal gehad, hè? Ajax, uitverslagen, Feyenoord thuisverslagen, PSV, NSC. Ja, je bent titelkandidaat, meneer Rutte. Nou ja, van, buiten, van buitenaf zal het ongetwijfeld zullen, zal men gaan zeggen dat wij... Uh, je hoort erbij. Nou ja, wij, op de stand van de staan wij, staan wij goed, staan wij oké. Okay. Uh, anderzijds moet je ook realistisch zijn. En ik, ik wil toch wel in mijn realisme blijven. Wat is dan nog realistisch? Uh, Boniweg, smalle selectie? Nee. Nou ja, als je, als je ziet dat wij... Uh, en ik keek naar de bank uh, van mijn buurman...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 Bent u onderweg op de A37 Hogeveen Meppen? dan komt u tussen Schonebeek en Klaasinaveen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A37 Hogeveen Meppen komt u tussen Schonebeek en Klaasinaveen een spookrijder tegemoet. Jolande, dankjewel. Het is 13 minuten over vijf. Keren wij terug naar het voetbal az tegen Feyenoord. Eindigde vanmiddag in 0-2. Beide goals werden gemaakt na de rust door Vilena En Schaken was nog een rode kaart voor Marcellus van AZ. Het was een wedstrijd in de wind in Alkmaar. Met natuurlijk na afloop een tevreden trainer van Feyenoord. Ronald Koeman. Je collega van AZ, Verbeek, zei ik vond meer een 0-0 wedstrijd. Ik heb het idee dat je daar niet helemaal mee eens bent. Nou ja, natuurlijk moet je, moet je scoren om een wedstrijd te winnen. Maar ik vind dat wij uh, meer dan AZ uh, gespeeld hebben om te winnen. AZ zakte in. Wij hebben constant druk gezet op de verdediging van AZ. En uh, daar zijn wij uh, op een goede wijze mee omgegaan. En ik vond ons uh, na moeilijke beginfase de betere ploeg in de eerste helft. Maar ook de tweede helft. En, uh, en uiteindelijk uh, bepaal je ook het verschil. En ik vind dat dat uh, meer als verdiend is. Een echt spektakelstuk is het nooit geworden. Uh, je hebt, iedereen is geneigd daar de wind de schuld van te geven. Nou, grotendeels wel natuurlijk. Hè. Er waren natuurlijk heel veel momenten in, in de voorzet of in een standaard situatie. Of een dieptebal, uh, zowel bij ons in de eerste helft als bij AZ in de tweede helft. Die in de tribune eindigt. Dat is door de wind. Aan de andere kant vind ik dat wij uh, over beide helften... zowel wind mee als wind tegen de betere zijn geweest. Dus misschien hebben wij ons nog wel ons beter aangepast aan omstandigheden dan uh, de ander. Zeg je dan in de rust, dan, uh, want dan heb je gezien hoe AZ met die, met die wind omgaat... van uh, wij moeten het anders gaan doen. Ja, dat heb ik aangegeven. Ik, ik had ook verwacht dat AZ druk zou zetten bij ons. En, uh, om de lange bal te moeten spelen. Ja, en De lange bal komt dan niet heel ver. Nou, dan bespel je de tweede bal. En daar had ik uh, met, met het elfte over gesproken. Van, van, speel niet te makkelijk terug. Uh, verleg het probleem. Speel meer diep. Uh, leg hem achter de verdediging. Want de, de bal wordt tegengehouden door de, door de wind in, in, bij ons in de tweede helft. En, uh, nou ja, maar het uh, verbaasde mij dat AZ inzakte ook in de tweede helft. En we konden opbouwen, we konden ons voetbal spelen. En ook het voetbal bij ons is, is duidelijk veel beter dan een aantal maanden geleden. En, uh, en uiteindelijk vond ik meer dan terecht dat we gewonnen hebben. Hij speelt volgens mij... Uh, ja, hij scoort een doelpunt, maar niet alleen dat, Philena. In de eerste helft, maar ook in de tweede helft. Hij speelt echt een, een belangrijke rol hè, op zo'n leeftijd, 17 jaar. Ja, zeer knap. Ik vond hem de beste man. Hij uh, was balvast. Uh, duels won hij. Uh, hij heerst op het middenveld met, met Klaas hier, met Immers. En uh, met 17 jaar hè, praten we over. Hè. En, uh, soms wil hij nog te veel doen. Dat hij nog te veel weg uit zijn positie is, maar... Zeg maar, dat, dat, dat zal te maken met zijn jeugdigheid hebben. Maar ja, als je met 17 jaar hier zo heerst op, op het middenveld. in je voetbal. en je maakt een call, ja, dan uh, is meer dan je eigenlijk mag verwachten. Ronald Koeman die zei dat Feyenoord terecht. Van AZ won. En daar nou heeft hij overigens ook volledig gelijk. En we gaan kijken of we Ronald van Dam weer te pakken kunnen krijgen. met die spannende, spannende Grand Prix. Je wilde net gaan vertellen. er gebeurt hier van alles. En ja, toen gebeurt er uh, iets waardoor we mag, je niet meer horen. Ik wil zeggen, ja, ja de, de techniek. He, maar dat zie je bij de Formule 1 ook. Die laat je ook wel eens in de 10 uh, rondjes gehad en de situatie is uh, dat Button inmiddels aan de leiding rijdt uh, voor Hamilton. Dat Nico Hulkenberg verrast nu de derde plaats heeft. Want het was Alonso die eventjes uh, wijd ging. Nu is de reactie in de pits bij Red Bull. Want het is toch uh, serieus uh, ja, lichtjes gaan regenen. En kan het kan een moment zijn om te beslissen dat je omschakelt naar intermediates. We zagen Webber ook nog in de rond te glijden. Die komt nu binnen inderdaad voor de nieuwe banden. En Vettel is uh, toch als een mes door de boter. Om maar even een ouderwets spreekwoord uh, te gebruiken. Uh, inmiddels in de top 10 aangeland. Alonso op de vierde plaats. En dat betekent dus dat op dit moment Sebastian Vettel weer wereldkampioen is. Maar als de ontwikkelingen zo gaan in de resterende 61 rondes zoals in de eerste tien ronden zijn geweest. Dan uh, durf ik nog geen enkele voorspelling aan. Dan kan uh, iedereen nog uh, de race winnen. En uh, ja, dan kan misschien Alonso ook nog gewoon wereldkampioen worden. Maar wat een een hectisch begin en wat schiet Vettel zichzelf in de voeten. Hij werd uiteindelijk, hebben we gezien in de herhaling, aangetikt door Senna. Maar had gewoon een hele, hele, hele slechte start. Ronde race als vierde, viel terug naar de zevende plek. Dan kom je in het gedrang. Boem, daar was ineens Senna en die knalde hem in de ronde. Maar goed, hij zit inmiddels weer in de top 10 en ligt op kampioenskoers. Maar er gaat toch heel veel gebeuren ik deze middag. Slotfase, eerste helft in Enschede. FC Twente, Pek Zwolle, Ragnar. 0-0. Komt een uh, minuutje bij in Enschede en het staat uh, nog altijd gelijk zoals gezegd. Er zijn te weinig leuke momenten. Zojuist even Brama die kon schieten. Terwijl we wachten op een ingooi van uh, Peck Zwolle ter hoogte van de middenlijn. Maar Brahma kreeg die bal eigenlijk bij toeval voor zijn voeten en schoof hem uh, ja, in de schrik eigenlijk uh, geschrokken naast. Nu is het uh, Joey van den Berg terug naar de doelman van Zwolle. Dat is Boer. Zojuist een gele kaart voor hem omdat hij wat tijd probeerde te rekken. Zwolle is er alles aan gelegen om de rust bij 0-0 te halen. En nu op geblazen. Want balverlies bij Van Polen. Tadic aan de linkerkant richting de achterlijn. Voorzet komt is hard en laag. Maar bereikt Castanjos bij de eerste paal niet. En ook in het midden van het strafstopgebied Willem Jansen niet. En dan gaat de kans voorbij. Is de bal nog wel aangeraakt door een verdediger van Zwolle. En krijgen we in de extra tijd nog een corner voor FC Twente. De eerste van dit duel... Tadic natuurlijk achter de bal, de man die het meest dreigend was in de beginfase met zijn fraaie vrije traptoer op de lat. Hoekschop is genomen, over de bal heen geschoten door Leroy Ver op de rand van strafsopgebied En dan maar geblazen voor de rust door scheidsrechter Richard Liesveld. Een fluitconcert voor FC Twente. Het kan niet hard genoeg zijn, zou je daar cynisch aan kunnen toevoegen. Want zo slordig in de passing dat is FC Twente. Natuurlijk is ook het tempo dan weer te laag. Dat hoor je dan vaak en dat zie je ook weer vanmiddag. Maar met name de pasing, daar zit Zwolle zo vaak tussen. Misschien is de ploeg van Hart Langele de kwaliteit voorin om echt gevaarlijk te zijn. Maar Twente zal het beter moeten doen. Veel dringender moeten spelen. Tweede ballen moeten pakken. Maar scoren, dat is het belangrijkste. Dat lukt u niet in Enschedeed. Twente, Pek 0-0 bij de rust. 0-0 dus, terwijl ze dus naast PSV kunnen komen. Omdat PSV vanmiddag thuis de topper verloor tegen Vitesse. 1-2, ik zeg het nog maar eens. 1-0, de Rijken 1-1, Reis 1-2. Daar was hij weer, Wilfried Bonina. Overigens allemaal heel goed werk van Reis. Joep Schreuder gaat nu praten met de verliezende trainer. De trainer van PSV, Dick advocaat. Het is moeilijk, hè, verliezen, trainer? Op deze manier wel. Waarom op deze manier? Nou, nogmaals, ik vond het onverdiend. Maar nogmaals, als je wint, dan uh, telt het helemaal niet. Moment, het enige wat telt is winnen. Dus ik moet Fred uh, daarmee feliciteren. Maar... Waarom vond je het onverdiend? Vertel dan. Nou. nou, als je zoveel kansen uh, creëert... Nee. Nee, dan, dan heb je net te veel naar Fred geluisterd, maar we hebben...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 de laatste week gingen, gingen ze er allemaal in en vandaag niet. Het was een clash, vond je dat ook? Een Europese wedstrijd. Het ging ergens om. Dat is de eerste keer in Eindhoven dit seizoen. De Vitesse speelde wel goed mee. Bijna nagenoeg gelijkwaardig in het spel. Nou, dat heb ik anders gezien. Nou, ze hebben toch niet met tienen voor de goal gelegen enzovoort? Elf. Ze... Ja, serieus? Nee, nee, nee, ze deden mee, maar, maar wel met een, andere, met een andere speelwijze dan wij hadden. En nogmaals, dat misschien, nee, nogmaals, Vitesse is een uitstekende ploeg. Maar ze spelen natuurlijk wel op een andere manier van spelen... zoals wij gespeeld hebben. Dus, dus bijvoorbeeld dat Theo Jansen in de eerste helft... tweede helft deed u dat volgens mij beter. In de eerste helft die, in die zone, dat je daar moeite mee had... kun je allemaal mooi over praten over die tactiek. Maar je mist gewoon kansen via ja, bijvoorbeeld ja, Wijnaldum. Ze werden daar nu niet gevaarlijker door. Maar ze konden wel wat langer de bal in de ploeg houden. In de tweede helft hebben we dat omgedraaid. En toen kwamen ze er helemaal niet meer uit. Maar nogmaals, we kunnen alles zeggen... Vitesse heeft gewonnen... Dus, dus ze hebben drie punten en wij niks. Die scheidsrechter, had hier, ben je daar nog boos op? Rood aan Van komen te geven? Ik vind, ik vind uh, deze scheidsrechter een hele goede scheidsrechter. En dat meen ik ook. Conclusie van deze, deze middag, dat, dat Dick advocaat PSV is verlies, dat Ajax eraan komt, dat alles in elkaar schuift. Dick, wat is de conclusie? Dat de prijzen op het laatste pas verdeeld worden... en niet naar 14 wedstrijden. Maar dat heb ik al uh, na één wedstrijd gezegd. Dat je kansen moet benutten en dat is vandaag niet gebeurd. Dat doen we volgende week weer. 20 ronden te gaan. Dus in de eredivisie. 14e ronde loopt. Het is inmiddels uh, 20 minuten gespeeld bij Chelsea tegen Manchester City. Nog altijd 0-0. Gaan wij naar die andere wedstrijd die vanmiddag werd gespeeld? AZ tegen Feyenoord in het winderige Alkmarkt. En uiteindelijk 0-2. Overwinning dus op Feyenoord. Jeroen Elsof praat erover met de trainer van AZ. Die altijd duidelijk is: van Verbeek. Nou, wij hebben maar uh, een minuut of 25 à een half uur. Hebben wij redelijk tot goed gevoetbald? Waarin wij Feyenoord ook. Uh, uh, ...hebben laten zien dat wij hier de baas kunnen zijn in, in eigen huis. En naarmate Feyenoord wat meer naar voren ging spelen, iets meer druk ging geven... ...toen uh, hielden we er eigenlijk mee op en gingen we lange ballen spelen. Ja, daar hebben wij het elftal niet voor. En, uh, en, daar, uh, en dat uh, was in de tweede helft eigenlijk niet, niet beter. En zeker met deze weersomstandigheden uh, moet je het hebben van het voetballende vermogen van je ploeg. En we hebben de tweede helft helemaal niks meer gecreëerd. Het enige wat ik dan wel kan aangeven is dat, dat wij ook veel jaren heel weinig weggaven. Dus het was een, in mijn ogen een 0-0 wedstrijd. Maar ja, als je dan toch een onachtzaamheid waarin wij voldoende mensen achter de bal hadden. en, uh, en, en iemand laten schieten binnen de 16. ja, dan. en zo'n zo bal die dwarlt erin. ja, dan sta je één achter. En, uh, en als je dan nog een rode kaart krijgt. dan wordt het lastig om daar, om daar nog verandering aan te brengen. Ik zit heel hoog, maar volgens mij hoorde ik je zelfs uh, in de eerste helft. Uh, coaches schreeuwen van. geduld, stop met het geven van die, van die lange bal. Um, hoe moeilijk is dat om, om, om dat erin te krijgen op het moment dat dat niet lukt? Ja, dat, was gewoon, dat, dat was helemaal met een, met een vrije trap. We hebben een vrije trap bij RL. Jij gaat staan, stuurt zelfs een Nick 4 even weg en peert hem naar voren. Boom, uh, balbezit aan Feyenoord. Ja, geef hem dan gelijk aan Feyenoord. Ik bedoel, uh, een vrije trap kun je gewoon in tweeën nemen. Je moet 9 meter 15 van de bal afstaan. En, ja, dat zijn dingen waarin je jezelf uit de wedstrijd speelt. En, en, ja, dat, dat zijn gewoon dingen die, die ik niet begrijp, hè, want daar hebben we het regelmatig over. En uh, ja, uh, we zijn daar toch wel wat hard leers in. Want de realiteit is dat we op dit moment 14 punten hebben. En dat we 13 punten achter staan op, uh, op Feyenoord. Vond je van de rode kaart? Ja. Ik denk uh, als je aan de andere kant van het veld uh, die overtreding wordt gemaakt, dat het gewoon met geel wordt afgedaan. Maar uh, ik ben er de hele bank van, Feyenoord stond uh, midden in het veld. Ik vond het vrij zwaar bestraft. Maar aan de regels zijn aangescherpt. De jongens weten het. Uh, Dirk ging volgens mij vol voor de bal. en uh, Hij miste de bal en uh, hij raakte een, uh, een schijnbeschermer volgens mij. Is het mo moeilijk voor jou om, ja, ik denk niet dat je het kan accepteren, maar om, je, proef, dat je, je zegt eigenlijk, ik ben eigenlijk enigszins gefrustreerd dat we het er niet in krijgen, dat voetbal. Dat, dat zei je uh, wat eerder. Ik heb niet gezegd dat wij geen gefrustreerd zijn dat we het er niet in krijgen. Ik zeg alleen... Uh, het... Hartleers, sorry. Hartleers noem je ja, het. Wat anders als frustratie. Uh, uh, het is inderdaad zo dat ik, dat ik hè, met, met, met, hè, een voorbeeld aanhaal met, met de vrije waarin je jezelf uit de wedstrijd haalt... omdat we niet met lange ballen moeten gaan voetballen. Ja, dan vind ik dat een moment heel, heel, heel symptomatisch. Dat moet je gewoon niet doen. En dan... En dan doen we dat toch. En, en dat begrijpen we niet helemaal. Maar fijn, we gaan daar morgen weer op terugkomen. Want we hebben volgende week weer een wedstrijd. Waar er we weer drie punten te halen zijn. En het zal wat, wat steeds nijpender om, uh, om toch die overwinning een keer binnen te halen. Want uh, ja, twee gelijke spelen en nu weer een nederlaag. Dat schiet niet zo hard op. De Bengals uit de jaren 80 en Manic Monday. Dus willen we weer weten, Formule 1, Ronald van Dam, hoe is de stand... en wie is op dit moment de uh, virtuele gele draaindrager, we zeggen. Ja, voor de vierde keer in de laatste zes seizoenen... wordt het kampioenschap in de laatste race uh, beslist. We zijn wat dat betreft wel uh, verwend de laatste jaren in de Formule 1. En uh, prachtige gevechten op de baan. Vooraan uh, zijn het Jensen Button in zijn McLaren... en Nico Hulkenberg in de Force India... Volgend jaar rijdt hij bij Sauber, Nico Hulkenberg. En dat zijn de enige twee coureurs die uh, door zijn blijven rijden op de Slicks. Zoals we de banden zeg maar, uh, zonder groeven noemen. Terwijl uh, de rest erachter zo'n beetje allemaal binnen is geweest om uh, te wisselen naar intermediates. En ja, die intermediates zijn nu uh, duidelijk de langzamere banden. Het is uh, toch wat droger geworden. Dus uh, Button en Hulkenberg uh, zitten goed. Daarachter dan Hamilton op de derde plaats. En dan Alonso en Vettel, vierde en vijfde. Dus op dit moment zou je kunnen zeggen, zit Vettel goed. Wordt hij gewoon wereldkampioen. Zit achter uh, de man uh, die hem... ...alsnog kan bedreigen, dat is Alonso. Dus wat dat betreft heeft de Duitser het goed gedaan. Maar de discussie is eigenlijk altijd, ja, is, wie is nou van de twee de beste coureur? Is dat nou Alonso is dat Vettel? Ja, ik het foutje wat hij maakte bij het begin van de race. Die slechte start, en word je aangetikt. Ik zou zeggen, Alonso is de betere coureur. Maar Vettel heeft de luxe dat hij in een Red Bull rijdt. En die is ontworpen door de topontwerper Adrian Newby. Bobby Rail, teambaas in Amerika, heeft wel eens gezegd van, ach ja, geef Erwin Uber gewoon extra geld. Laat hem de auto's ontwerpen. Zet er voor mij part een hele goedkope coureur in. En die wordt nog wereldkampioen. Dat is misschien een beetje overdreven, want Vettel kan wel degelijk heel hard rijden. Maar en nu Hulkenberg naar de leiding. Dat is toch wel heel verrassend in de Force India. Dat zou toch ook wat zijn. We hebben al acht verschillende winnaars gehad van een Grand Prix. En wordt dan Hulkenberg de negen. Dat zou helemaal wat zijn zeg, in de Force India voor het eerst dat we dat gaan meemaken. Nou, 19 ronde gehad van de 71. We hebben actie in de pits bij het team van McLaren. En Ik denk dat Jensen Button wel eens binnen zou kunnen gaan komen voor zijn eerste pitstop. Radio 1, het NOS -journaal.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 De storm begint langzaam te luwen. In het Waddengebied staat nog een 8, af en toe een kleine 9. De wind gaat snel afnemen nu. En vanavond en vannacht worden dus rustiger. Het is niet overal droog. Er kan nog een enkele bui vallen, met name in het noorden van het land. Verder zijn er opklaringen en een minimumtemperatuur van 5 tot 7 graden. Morgen loopt het kwik op naar 9 graden in Groningen. 11 graden in het zuiden en westen van het land. Eerst is er wat zon, later neemt de kans op neerslag toch weer toe. Wind stelt niet veel voor in vergelijking met vandaag. Waait matig kracht 3 tot 4 uit het zuiden. En de komende dagen blijft het dan lichtwisselvallig. Soms schijnt even de zon, maar er is ook elke dag wel kans op wat lichte regen of een bui. En de temperatuur gaat in de loop van de week langzaam omlaag. Vrijdag is het nog maar 5 graden. Aanweerd verkeersinformatie. De melding van de spookrijder op de A37 wordt ingetrokken. De spookrijder is niet aangetroffen. Bijna twee minuten over half zes je bent weer terug bij het laatste half uur langs de lijn. We volgen natuurlijk straks de tweede helft tussen Twente en Volle, waar de ruststand 0-0 is. We kijken naar Chelsea, Manchester City houden we u van op de hoogte. En natuurlijk de Formule 1 in Sao Paulo, waar de beslissing valt over het wereldkampioenschap. Maar er werd ook gevoetbald in al die landen om ons heen. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In Duitsland was het opnieuw een goed weekend voor Bayern München. De koploper won met 5-0 van de 96, terwijl achtervolger Schalke opnieuw punten verspeelde. Thuis tegen Eintracht Frankfurt kwam de ploeg van trainer Joep Stevens niet verder dan 1-1. Toch was de Limburger mild in zijn reactie. Ik kan die jongens geen voorwoord maken, want ik denk dat ze over 90 minuten een super gebracht hebben. En eigenlijk verdiend hadden ik goed te gewinnen, maar ze hebben zichzelf niet beloond. En dat is, dat is schade. Ja, stevens kan zijn spelers dus niet verwijten. Ze hebben super gespeeld en vergeten zichzelf te belonen met een overwinning. En dat is jammer, zegt hij. Borussia Dortmund profiteerde van deze puntendeling, want de landskampioen klom naar de tweede plaats door een 2-1 zegen bij Mainz. En in Engeland zijn alle ogen gericht op de wedstrijd van Manchester City. De topper tegen Chelsea. Chelsea, waar dus Rafael Benitez en Boudewijn Zende... voor het eerst op de bank zitten. En bij Chelsea, Manchester City, staat het na 32 minuten 0-0. Terwijl beide ploegen wel weten wat ze moeten doen. Want Manchester United won gisteren al met 3-1 van Queen's Park Rangers. En nam dus in ieder geval even de koppositie over van stadgenoot City. West Bromwich Allian won met 4-2 bij Sunderland. En klom naar de derde plaats. Beste competitiestart van deze ploeg in bijna 60 jaar. En Liverpool, ja... Liverpool kwam in actie bij Swansea City. Werd 0-0. En de Reds staan op de 11e plaats. Swansea staat 9e. In Spanje liep Real Madrid tegen de derde nederlaag van het seizoen op. In Sevilla was Real Betis met 1-0 te sterk. En later vanavond komt de koploper in actie. Barcelona speelt dan tegen Levante. En ook de achtervolger Atletico Madrid dan speelt dan nog. En die speelt tegen die andere ploeg, Sevilla. In de Serie A kijkt iedereen vanavond naar Juve... wat op bezoek gaat bij AC Milan. De teleurstellende middenmotor dit jaar. En van de topclubs kwam alleen Fiorentina in actie. Bij Torino boekte de nummer 3 een moeizaam 2-2 gelijkspel. Zes minuten voor tijd werd het punt veiliggesteld... Door, oud-Ajax, oud-Az, invaller, moenier, alhamdauwi. En Fiorentina kwam daarmee op gelijke hoogte met Inter... dat morgen op bezoek gaat bij Parma. En de topclubs in België maakten geen fouten. Koploper Anderlecht won eenvoudig met 4-1 bij Beerschot. Ook de achtervolgers pakten drie punten. Zulte Waregem bij A-agent en Lokeren bij, bij Mons. Foukebooi ziet zijn ploeg na het weekend weer terug op de laatste plaats... want Brugge verloren van Kortrijk... terwijl Hekkesluiter Waasland beveren wel een overwinning boekte. Gaan we weer voetballen in de vaderlandse competitie. Twente tegen Pek Zwolle, tweede helft. Het is niet zo moeilijk wat er in de rust gezegd is in die kleedkamer, denk ik. Achner. Ik denk niet dat Steve McLaren heel vrolijk was. Want zijn ploeg staat op 0-0. Ook na 34 tellen spelen in het tweede bedrijf. Twente heeft niet gewisseld. Wat dat betreft geeft McLaren de kans aan de mensen die het voor de pauze ook mochten laten zien. Reniers voor Benson op rechts buiten gekomen bij Zwolle. Dat moet aanvallen en er komt een penalty. Ja, want er is een overtreding van de captain. Van Van den Berg op Jesse aan de rechterkant van het veld. En zo snel kan het dus gaan. Er komt een penalty aan voor FC Twente. En de eerste helft zit erop. De tweede is een minuut oud. En dat is de uitgelezen kans voor FC Twente om dan toch de voorsprong te pakken. Ik zei, Reniers voor Benson erbij... Dat recept zagen we vorige week. Ook het inbrengen van Reniers was toen ja, het omkeerpunt in de wedstrijd tegen NAC. Die uiteindelijk werd gewonnen. Nu is die Jesse geblesseerd geraakt. Komt het strafsoepgebied in. En de man die zijn honderdste wedstrijd in het betaalde voetbal speelt. Die dikte maan. De captain van Zwolle, Joey van den Berg. Een lange bal. En zo kan het gebeuren dat zometeen, ik denk, Tadic... Achter de bal gaat plaatsnemen. Hij overlegt wat met Boer. Die probeert hem ongetwijfeld te zwolzen. Doelman wat uit de concentratie te brengen. Van Polen staat erbij. Lachman heeft zich even gemeld. En hij heeft de bal Tadic al een tijdje onder de arm. En dat is wel eens een slecht voorteken. Omdat je dan de tijd krijgt om de zenuwen toch uh, ja, in je lijf te gaan voelen. Daar ligt dan de bal op 11 meter. Liesveld had geen enkele twijfel. Dat is terecht. Geel heb ik niet gezien. Dat had het eigenlijk wel moeten zijn. Het zou kunnen dat ik het gemist heb. Maar eerlijk gezegd denk ik dat. Het... Dat er geen gele kaart getrokken is. De aanloop van Talit en bijna nog iedereen voer. Want de bal gaat rechts laag in de benedenhoek. Dat is ook de hoek waar voer naartoe gaat. En eerst zijn lang, maar komt een handje te kort om Tente tot van de 1-0 voorsprong af te houden. En zo staat Tente aan de leiding. Rechterstrafschot, wat dat betreft eh, niet eh, aan de hand. Maar.. In dit duel verdient Twente het, het eigenlijk niet om eh, op basis van de 46 minuten die we te zien hebben voor te staan tegen FC Zwolle. Geloof ik nog een mooi duel te worden. Het duurt allemaal nog wel even. Want de tweede helft is pas 3,5 en een half minuut, bijna 4 minuten oud. Dusan Talic met zijn zevende van het seizoen voor FC Twente. Twente leidt tegen Pek Zwolle met 1-0. Het DK Kortebaan in Chartres, het zit erop. Maar we willen nog even wat kampioenen van je Bob van der Tak. Ja, de laatste drie finales hebben we ook gezien in Chartres. En er was vooral Deens succes. Bijvoorbeeld voor Rikke Muller Pedersen op de 100 meter schoolslag. Zij was de beste in een tijd van 1-0-4-12. En daarmee verbeterde ze haar eigen Europees record. Dat was een fraaie prestatie dus. Van muller pedersen De Deense zwemmen. Opgeschrikt door het vertrek van de Nederlandse bondscoach daar. Na vier jaar Paulus Wildeboer. Hij is vertrokken naar Australië. En dus is er een vacature. De nieuwe bondscoach voorlopig nog niet bekend daar. Dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar ja, desondanks dus Deens succes in Charteren. Want ook de estafetteploeg. Vier keer 50 meter wisselslag pakten het goud bij de vrouwen. Het uh, kwartet, Thompson, Rikke en Müller-Petersen. Nog een keer goud, Janet Ottersen en Pernille Bloemen. Die waren de beste voor Tsjechië en Frankrijk. En over Frankrijk gesproken. Ook nog een gouden medaille op de valreep voor het thuisland. Dat gebeurde bij de estafette bij de mannen. Dat was vier keer 50 meter vrije slag. En daar ging het goud naar Floral Manadou, Frederic Bousquet... Jeremy Stravius en Amory Leveau. Een vrij gemakkelijke overwinning eigenlijk voor Rusland. En daar zijn ze weer, de Belgen. Weer een medaille dus voor België. De derde al op deze zondagmiddag. Toch knap. Uh, Nederland Dus geen medaille erbij op deze zondag. Maar wel drie keer eremetaal voor België. Daar waren in dit geval verantwoordelijk voor Emmanuel van Luggenen, Pieter Timmers, Joris Grandjean en Jasper Arends. En zo uh, pakt België dus drie medailles op dit EK Korte Baan Nederland. Maar eentje, dat was die medaille gisteren van Jury Verlinden op de 200 meter Vlinderslag. Maar goed, we mochten misschien ook niet veel meer verwachten met een B-ploeg aan de start in Chartres. De meeste toppers uh, die laten het Korte Baanseizoen aan zich voorbij. Gaan. Dat geldt ook trouwens voor het WK-korte baan dat er over 2,5 week alweer aankomt in Istanbul. Ook daar zal Nederland met een b ploeg verschijnen, een kleine ploeg, En ook daar vallen dus niet echt veel medailles te verwachten. Gaan we weer naar de Formule 1? Ronald van Dam praat ons eens even bij. Wie is op dit moment de wereldkampioen en hoe spannend is het eigenlijk? Ja, het is, uh, het is uh, heel erg spannend en dat was leuk. Ik uh, verliet jullie met een uh, pitstop van de McLaren. Het was niet uh, Jensen Button die binnenkwam, maar uh, Lewis Hamilton. Die zijn uh, intermediates weer verruilde voor gewoon uh, slicks. Uh, omdat het uh, droog is geworden. En dan heb je aan die intermediate banden, eigenlijk een tussenvorm tussen de slicks en de regenbanden, niet zo heel veel meer. Die slijten dan eigenlijk heel erg hard. Dan is het niet nat genoeg meer. En dat speelt de mannen vooraan, Hulkenberg en Button in de kaart. Ook al omdat nu de safety car in de baan is gekomen. Er liggen her en der toch nog wel behoorlijk wat brokstukjes van botsingen die we in de beginfase hebben gehad. Onder andere die botsing tussen Sebastian Vettel en Bruno Senna. En dat moet even opgeruimd worden. En dus wordt de race geneutraliseerd. En nou op dat moment ook meteen Hulkenberg en Button naar binnen om hun banden te vervangen. En zij liggen dus nog wel keurig eerste en tweede. Hamilton op de derde plaats. Dan daarachter op de vierde plek Alonso. Maar die moet dus het podium halen om wereldkampioen te worden. En meteen daarachter op de vijfde plaats Sebastian Vettel. Dus Vettel is op dit moment de wereldkampioen. Kobayashi is de nummer zes. Webber van Red Bull de nummer zeven. Dan Paul Di Resta met de andere. Force India achtste. En Ricciardo is de nummer negen in de race. Raikkonen maakt het op tien vol. Ik heb even gauw gekeken. Uh, nog nooit wonnen Force India een Grand Prix in de Formule 1. Het is het team dat uh, ja, oorspronkelijk Spijker F1 was. Uh, eigendom van uh, Michiel Molbiuk verkocht aan uh, Vijay Malia, die steenrijke Indische uh, zakenman. En het zou dus de eerste overwinning voor de Force India zijn. Giancarlo Fiskela in 2009 werd een keer tweede in België. Daar moesten ze mee doen, dus uh, wie weet een hele mooie dag voor Force India. En voorlopig dus wereldkampioen op dit moment. Maar we zitten net op een, uh, nou iets meer dan een kwart van de race, is Sebastian Vettel. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De Eredivisie. Ja, de goal. Alle wedstrijden van dit weekend. Te beginnen met de topper in Eindhoven van vanmiddag. PSV tegen Vitesse. Het werd 1-2. Bij de rust stond het 1-1 door goals van de Rijk voor PSV... en reis voor Vitesse. En na de rust 1-2 Boni. Het was een bijzondere dag voor Vitesse-trainer Fred Rutte. Dat besefte ook Vitesse-middenvelder Theo Jansen. Ja, natuurlijk. De trainer is hier natuurlijk vorig jaar weggegaan... Uh, op een manier die... Uh... Ja, die kan. Ik bedoel, als je drie jaar geen kampioen wordt als, als trainer van PCW, dan kan dat gebeuren, maar dan is het lekker voor hem en voor ons. En voor Jonathan natuurlijk dat we, dat we hier de punten pakken nu. En dan Frederik er zelf. Hij probeerde er nuchter naar te kijken. Ja, kijk, natuurlijk, iedereen komt met die sentimenten allemaal. Maar ik ben, uh, ik ben professional en ik heb uh, volgens mij hier al, al een eerder een uh, gelijk spel weggehaald. En uh, als trainer zijnde. En, en vandaag dan de volle winst is... Dus...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 gaan we Even weer buurten bij uh, FC Twente tegen PEC Zwolle. Kan Pek nog iets, Rachna? Jawel, jawel, jawel. Momenten gezien tot twee keer toe. En uh, het gevolg is nu zojuist een corner waarop we wachten. 1-0 voor FC Twente in de 55e minuut. En als je t de linksbek, neemt al die ballen steeds bij FC Zwolle dit seizoen en ook nu. En zal de bal ongetwijfeld dicht bij de goal gaan proberen te krijgen. Verdedigd bij Twente natuurlijk door Sander Bosker vanwege het ontbreken van uh, Michailov. Daar komt hij denk ik tegelijk maken. Nee zeg, nu dan misschien. Ja, die is de man als Reniers meer van 5 meter nog op Bosker schiet. Dan heeft Bosker een uitstekende redding in huis met zijn 42 jaar. Maar komt die bal voor de voeten van Afditsch? De vraag was, kan Zwolle iets? Jazeker. Zwolle kan gelijk maken in de grolsvesten bij FC Twente. En dat is dik verdiend. Niet op basis misschien van het aantal kansen wat Zwolle heeft gekregen. Maar op basis van het feit dat Twente veel te weinig laat zien. En verder gaat met slordig spel. Met slordige pases. En daardoor ook die hoekschop gekregen. De ploeg van Art Langer, Omdat het Giasi was die in de fout ging. Die Jesse en daar ging Asjetede van door uiteindelijk een corner en die bal dus bij Afdiets afgedrukt. En zo staat FC Zwolle, Pek Zwolle naast FC Twente in Enschede. We zijn 56 minuten onderweg en dit belooft, dit belooft nog heel wat voor het vervolg. Want Twente zal opnieuw moeten tegen FC Zwolle dat gelijk gekomen is. Afdiets scoorde vorige week en doet het nu weer FC Zwolle, Pek Zwolle blijft lastig. We gaan verder met Roda, JC, Ajax. Die hebben al heel lang dezelfde namen. 1-2 werd dat uiteindelijk rust. 1-0, Hupperts. En toen en toen heel lang 1-0. En toen in het slot toch 1-1, Eriksen, 1-2, Schöne en trainer Ruud Brood van Roda. Mocht dus lang, lang hopen op een overwinning van zijn Roda. Ik denk dat het er inderdaad langer uitzag dat we zeker een punt of zelfs drie konden halen. En zeker toen Ajax nog meer risico ging nemen... Maar je weet ook dat Ajax in eindfases uh, heel gevaarlijk kunnen zijn. En dat hebben ze vandaag ook weer uh, laten zien. Christian Eriksen speelde een belangrijke rol in die slotfase. Zag ook zijn trainer Frank de Boer. Ja, maar ja, de, de, kijk we weten dat hij fantastisch kan voetballen. En uh, dat hij uh, dat uh, heel vaak laat zien. En, uh, ja, het is hartstikke mooi dat hij dan uh, de band breekt in eerste instantie. In eerste instantie en in tweede instantie kon Frank de Boer dus helemaal opgelucht opspringen en ademhalen. Ja, ik denk dat iedereen zeer opgelucht was. Uh, ik ook natuurlijk, omdat uh, ja, je verdiende deze overwinning zo erg. En dan uh, is gerechtigheid natuurlijk, uh, is het mooi dat het uh, op zijn pootjes terecht Dat tweede doelpunt kwam dus van Schöne en dat kwam hard aan bij de thuisclub bij Roda. U hoort doelpuntenmaker Guus Huppert. Ja, zeker. Dat komt natuurlijk hard aan, want uh, ik denk dat wij er half voor hebben gevocht en diep zijn gegaan. En uh, dan is het jammer dat je dan met lege handen staat op het einde. AZ tegen Feyenoord Hij eindigde vanmiddag in Alkmaar in 0-2. Beide goals werden gemaakt na de rust. Filena 0-1, 0-2 schaken. In de 84e minuut kreeg AZ-speler Dirk Marcellus een rode kaart... omdat die tegenstander Boëtius neerschoffelde. Trainer Gertjan Verbeek van Beek zet overigens vraagtekens bij die beslissing. Ik denk als je aan de andere kant van het veld die overtraining wordt gemaakt... dat het gewoon met geel wordt afgedaan. Maar ben uh, bijna de hele bank van Feyenoord stond midden in het veld. Ik vond het vrij zwaar bestraft. Maar af de regels zijn aangescherpt. De jongens weten het. Uh, Dirk ging volgens mij vol voor de bal. En uh, hij miste de bal. En, uh, hij raakte een, uh, een scheenbeschermer volgens mij. En uh, ja, dan is het professioneel dat hij uh, voor dood blijft liggen. Want twee tellen later, met de wonderspons met van Feyenoord stond hij weer uh, lager dan de zijlijn om erin te gaan. En wij moesten met die man verder. Dus dat moet je ook naar jezelf kijken en niet naar de scheidsrechter. Hm. Man van de wedstrijd was volgens de trainer van Feyenoord aan het command, de maker van de eerste goal: Tony Villena.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 Voor de wedstrijd verscheen er een interview met Koeman en zijn vrouw... waarin hij AZ een koude kakclub noemde. Het geeft hem dan ook veel voldoening om van de oude werkgever te winnen. Nou ja, het is altijd prettig om te winnen en ook bij clubs waar je bent geweest. Uh, voor de rest, oké, okay, dat, uh, dat is onze mening. Want het is niet alleen mijn mening, ook de mening van mijn vrouw. Nog veel meer dan de mijne, want ik heb hier ge goed gewerkt bij AZ... met, uh, met de staf en met de spelers... En uiteindelijk uh, ja, mocht ik het niet afmaken. Maar uh, dat gebeurt en dat gebeurt bij trainers. En laten we, het, uh, laten we het hierbij houden. Dan naar de spits van Feyenoord. Graziano Pella. Hij scoorde niet tegen zijn oude club. Maar hij is nog steeds uh, zich populair in Alkmaar. Want hij moest ook na de afloop van de wedstrijd... met veel supporters op de foto. Het zijn vier jaar. Ik heb natuurlijk veel vrienden of supporters. Die to om de games te I Ik zeg altijd... Je moet echt blij zijn van de supporters. Because uh, thanks to them we have a lot of success in football. Then, uh, we have to be open to them and make them happy. Ja, en vier jaar AZ heeft Pelle veel vrienden gemaakt daar in Alkmaar en hij vindt het mooi om ze blij te maken. En Pelle heeft een reden om te lachen, want zijn club staat momenteel vijfde. Met zijn oude werkgever AZ gaat het veel minder goed. Team van Gerrit en Beek is nu afgezakt naar de twaalfde plaats. Toch maakt Verbeek zich nog geen zorgen. Nee, zorgen is een groot woord, maar het heeft wel mijn aandacht en. Uh... We zullen toch... Uh, um, hè, Feyenoord thuis is een lastige wedstrijd. Maar we hadden geloof ik al vijf keer niet meer verloren. Maar uh, op dit moment hebben we al drie keer achter elkaar thuis verloren. Niet alleen van Feyenoord, maar ook van VVV en van NEC. Dus dat is geen uh, serie om trots op te zijn. En uh, ja, dat moet toch anders. Er waren er nog vijf eerdere uitslagen dit weekend. NEC gaat gewoon goed door. Won thuis met 2-0 van FC Utrecht. Willem 2 op de valreep pakte een punt tegen Herakles 2-2. Waalwijk en Groningen waren in evenwicht. RKC FC Groningen 1-1. En Venlo en Heerenveen deden hetzelfde. 1-1 maakten de goals ook binnen drie minuten. Vrijdag was er al een wedstrijd. ADO Den Haag pakte mooie punten bij het tobbende NAC Breda. NAC ADO 0-3. PSV, koploper, 33 uit 14. Nog altijd. Mavitesse, nu 31 uit 14. Volgt dus op twee punten. En FC Twente staat de derde met 30 uit 13. Maar kan bij winst op gelijke hoogte komen met PSV. Ajax, 27 uit 14, staat vierde. En ook Feyenoord heeft 27 punten uit 14 wedstrijden. Daarmee vijfde. Onderin 14e Pexholle, 11 uit 13. 15e NAC, 11 uit 14. 16e Roda, 10 uit 14. Ook VVV op de 17e plaats heeft 10 uit 14. En Hekkerslaat er nog steeds, Willem II, met 7 punten uit 14 wedstrijden. En een divisie. Was er ook nog een wedstrijd. Hè? Sparta Rotterdam won van Dordrecht met 3-0. En Sparta staat nu tweede in de Jupiler League, is het uh, MVV tot op 1 punt genaderd. En nu hoort al de ronkende motoren. De Grand Prix van Brazilië. De beslissing om het wereldkampioenschap. Ronald van Dam. Ja, we hebben rondje op 5 achter de safety car gereden, inmiddels alle blokstukjes uh, weg. Het allemaal door een lekke band van Nico Rosberg. Vond de bestrijdingen toch even verstandig om de baan te inspecteren. Nu wordt hij weer volle bak gereest. En Nico Hulkenberg nog altijd aan de leiding. Terwijl Lewis Hamilton nu de tweede plaats overneemt op dit moment van Jensen Button. Alonso is vierde. En Kobayashi, die ja, volgend jaar in ieder geval niet meer voor sauberheid... en op zoek is naar een nieuwe stoeltje, maakt nog even reclame voor zichzelf. Want die is vet al voorbij gegaan. Vettel nu zesde. Vettel onder druk van Paul Di Resta en Felipe Massa. En dat was een foutje van een teamgenoot van Vettel, Mark Webber. Die, ja, die wilde mee met Kobayashi, verremde zich en is teruggevallen naar de veertiende plek. Op de dertiende plaats daarvoor rijdt ene Michal Schumacher. Dat zouden we in alle consternatie natuurlijk bijna vergeten. Dat hij vandaag echt nu zijn allerlaatste race in de Formule 1 rijdt. Uh, had zijn wagen wel afgestemd voor de regen, maar de, ja, de regen is niet hard genoeg om daar profijt van te hebben. Hoe dan ook is hij de zevenvoudig wereldkampioen. De meest succesvolle coureur aller tijden. Dat zal niks afdoen aan die misschien wel enigszins ja, mislukte. comeback. ik zet er een vraagteken achter. Iedereen mag zijn eigen conclusies trekken. Hoe dan ook op dit moment, na 32 van de 71 ronden hier in Sao Paulo... is nog altijd Sebastian Vettel liggend op de zesde plaats de wereldkampioen. Alonso moet sowieso naar het podium. En dan moet hij dus voorbij, een van de twee McLarens. Op dit moment is dat Button die op de derde plaats ligt. De reis wordt geleid door heel verrassend Nico Holgenberg met de Force India... Met een Mercedes-Zachbon. En op de tweede plaats ook al een Mercedes. En dat is een McLaren in dit geval van Lewis Hamilton. die gaat volgend jaar rijden voor het fabrieksteam van Mercedes. Gaan we weer naar de wedstrijd die nog loopt. Twente tegen Peck Het staat 1-1 daar En je zei, Twente moet meer, moet weer. Gaan ze ook? Nou, ze hebben wel zojuist een vrije trap gehad. Talic was er dichtbij, door de muur heen bij Peck Zwolle. Maar gepakt door Boer. Het is 1-1 na 63 minuten. Klein half uur nog op de klok. Een dubbele wissel gezien bij Twente. Dat de bal nu achterin heeft bij Douglas, de centrumverdediger. En uh, wie hebben we gezien? Hulsjeer gekomen voor het eerst te bewonderen bij Twente in de Grosvest voor. Uh, zo ploeggenoot Jesse erbij gekomen, ook Bulikin voor Willem Jansen. En zo dus twee centrale spitsen zou je kunnen zeggen bij FC Twente met Bulikin en ook Luc Castaños. Twente mag een ingooi nemen als een aanval niet ze heeft opgeleverd aan de linkerkant van het veld. Braafheid naar voren toe richting Castanjos Bij de punt van strafstopgebied in de buurt aan de linkerkant van het veld. Bal kwijt, Boer krijgt hem voor zijn voeten en trapt hem ver de helft op van FC Twente. Waar de bal op het hoofd komt van Benson. En dan gaat Twente naar voren, niet voor lang. Omdat Van Polen kan oppakken, afspeelt naar Lachman. En dan speelt Zwolle de lange bal richting Afditsch. Die nu al wekenlang achter elkaar zijn doelpunten maakt bij Pek en hij lijkt wel de nieuwe nummer 9 in de ploeg van Art Langelen. Daar is Twente aan de rechterkant met Breukers. Goede bal de diepte ingespeeld naar de nieuwe man, naar Hulscher. Maar Twente leidt balverlies omdat Pekte via Joey van den Berg goed bij zit. Hij veroorzaakte de strafschop en hij veroorzaakte zojuist ook die vrije trap. Maar voor de tweede keer in de duel een gevaarlijke vrije trap van Thalys, die geen doel trof. Minuut 65 staat op het bord in Enschede. Het is bij FC Twente Pekswolle 1-1. En inmiddels rust op Stamford Bridge. topper tussen Chelsea en Manchester City. Het staat er nog altijd 0-0. Het blijft toch wel erg lekker hoor. Gloria Gaynor, I will survive. We gaan nog even naar Ronald van Dam. Is het nog steeds spannend of is het ongeveer wel eens een beetje beslist? Nee, nee, nee. Het is, het is halfwege de race en het is nog steeds spannend. Ja, wie wordt. Uh... De jongste man met de drie wereldtitels achter zijn naam is dat Fernando Alonso met zijn 31 jaar of Sebastian Vettel met zijn 25. En komt dan in gezelschap van Jack Brabham, Jackie Stewart, Nicky Lauda, Nelson Piquet en Ayrton Senna. Op dit moment is Vettel in elk geval de zesde plaats kwijt aan Felipe Massa. En dat zorgde voor een luid gejuich in de Ferrari-box. En Alonso aan het knokken met Kobayashi was even die vierde plek kwijt, maar heeft die vierde plek weer terug. Op dit moment heeft Sebastian Vettel 279 punten en Fernando Alonso 272. Dat is een verschil van zeven, dus halve geweest, is Sebastian Vettel nog steeds wereldkampioen. En het enige wat de Duitsers gewoon moet doen, is koel cool blijven, rustig blijven, niet zich uh, laten verleiden tot allerlei gevechten waarbij je misschien nog geraakt wordt. En dat doet hij, want hij liet de massa eigenlijk vrij makkelijk voorbij. Weet dat Alonso eerst naar het podium toe moet. En dat valt dan niet mee, want die uh, Hulkenberg en die twee met leiders ervoor, die zijn bloedsnel onderweg hier in Sao Paulo. Hij gaat het allemaal volgen natuurlijk op deze zender. Net als het, uh, uh, de wedstrijd tussen Twente en Pex -Volk, gaat het Twente lukken om in punten naast PSV te komen. Op dit moment staat het met nog zo'n ruime 20 minuten te spelen. 1-1 in de goalsvesten bij Twente tegen Pexvolle. En het vervolg hoort u zometeen dus bij de collega's van het NOS Journaal. En daarna bij de collega's van de VPRO in studio. Itsewa langs de lijn is weer terug. Vanavond om 10 uur met Jeroen Stomporst. Er zal uitgebreid worden nagekaart over natuurlijk de topper in Engeland. Chelsea, Manchester City. Over de spannende strijd in de Nederlandse Eredivisie. Maar zeker ook over de Formule 1. Wordt het Alonso of toch gewoon Vettel? We zullen het allemaal zien. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.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 Vanavond zijn zij de hoofdrolspelers in de Tros tv show olifanten, chimpansees, penguins, neushoorns en wat dan niet. De Nederlandse fotograaf Frans Lanting en zijn filmende Amerikaanse echtgenote Chris... maken in alle uithoeken van onze aarde de meest sensationele opnames. Natuurbeelden, zoals je ze eigenlijk nooit te zien krijgt. Man, je weet niet wat je ziet. In de tv-show vanavond 10 voor half 10, Nederland 1. Er is iets dat het gevoel van een Audi overtreft. Namelijk het gevoel van een Audi met het S-edition pakket...